7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. De Europese Unie bezorgt over grensconflict in Kosovo. Bewoner Brabants verzorgingshuis omgekomen bij brand... en ruimtestation over 9 jaar in oceaan gedumpt. De Europese Unie maakt zich zorgen over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen... snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs die in Kosovo wonen, zijn bij twee grensovergangen slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Eergisteren kwam een agent om het leven. En gisteren werd een grenspost in brand gestoken. Ook hebben ze geschoten op vredestroepen van de NAVO. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens. De Servische bewoners accepteren dat niet.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 De Noorse premier Stoltenberg heeft de oprichting bekendgemaakt... van een commissie die de terreurdaden van Anders Breivik gaat onderzoeken. De 22 juli-commissie zal een onafhankelijk breed onderzoek houden. Het is de bedoeling dat daar lessen uit kunnen worden getrokken... ook over de rol van de politie. Bij de bomaanslag in de schietpartij zijn 76 mensen omgekomen. Stoltenberg maakte verder bekend dat de overheid zal meebetalen aan de herdenkingsdiensten en de uitvaarten van de slachtoffers. Daarmee hopen we deze moeilijke tijden iets minder moeilijk te maken, zei de Noorse premier. Bij een brand in, het verpleeg en, in een verpleeg- en verzorgingshuis in het Brabantse Valkenswaard... is een patiënt op zijn kamer om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Vanwege de rookschade worden de bewoners van 34 kamers... de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. De oorzaak van de brand in het verpleeghuis in Valkenswaard is niet bekend. De president van Cyprus wil dat alle ministers ontslag nemen vanwege de explosie in een munitiedepot twee weken geleden. Door de enorme explosie, die ook een nabijgelegen energiecentrale beschadigde, is Cyprus in een crisis beland. Het duurt zeker een jaar voordat de centrale, de grootste van het eiland, weer volledig werkt. De economische schade wordt geschat op 2 miljard euro. De Cypriotische economie is bovendien kwetsbaar... omdat die nauw verweven is met de Griekse. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde daarom gisteren... de kredietwaardigheid van Cyprus. Met een nieuw kabinet wil president Christofias het vertrouwen terugwinnen... van zowel de eigen bevolking als het buitenland.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 VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft in New York een klok aangezet die aftelt tot de Olympische Spelen in Londen, die precies over een jaar beginnen. Gisteravond waren er in Londen al festiviteiten om het aftellen naar de Spelen te vieren. Op Trafalgar Square werden de ontwerpen getoond van de medailles. Premier Cameron beloofde dat het de beste Spelen ooit zullen worden. Schoonspringer Tom Daly maakte de eerste duik vanaf de 10 meter plank in het nieuwe zwemstadion. Het is het laatste van de zes grote sportcomplexen in het Olympisch Park in het oosten van Londen. Dan het weer nog. Vanochtend zonnige periode. Later stapelwolken en enkele buien. En vooral in het zuiden kans op onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust en 24 landinwaarts. Morgen stapelwolken, ook weer zonnige periode. Het wordt 19 tot 23 graden en het is overwegend droog. ANEB Verkeersinformatie. In Noord-Holland en in Flevoland komen mistbanken voor... Tussen Roermond en Weert ligt het treinverkeer stil na een aanrijding. En tussen Deventer en Zutphen rijden ook geen treinen door een zijn- en wisselstoring. De vertraging kan in alle gevallen oplopen tot meer dan een uur. Het NOS Radio Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vijf minuten over zeven. Lassen het NOS Radio 1 journaal, Er zijn nog altijd veel vragen over de aanslagen in Noorwegen. Een Onafhankelijke commissie moet die vragen nu gaan beantwoorden. De politie verdedigt zich alvast. I don't think we had any chance to be there any than we made it. u hoort er zo meer over. We gaan eerst naar de spanningen tussen Kosovo en Servië. Spanning aan de grens tussen die twee landen loopt op. Gisteravond staken etnische Serviërs uit Kosovo een grenspost in brand. Actie stond niet op zichzelf. Een dag eerder werd een Kosovaarse politieman gedood... bij gevechten met etnische Serviërs. EU-buitenlandchef Catherine Ashton heeft Servië en Kosovo opgeroepen... de ruzie snel bij te leggen. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, wat is daar nou aan die grens aan de hand? Nou, een heleboel, zoals je al uh, opnoemde. Zoals je weet verklaarde de Albanese meerderheid in Kosovo zich in, uh, in 2008 onafhankelijk van Servië, waarvan het uh, voor die tijd een provincie was. Maar een probleem voor de Kosovo-Albanese leiders is dat Servië die onafhankelijkheid niet erkent. En dat ze geen controle hebben over het noordelijke deel van Kosovo, waar vooral Serviërs wonen. Nou, in dat noordelijke gebied zijn twee grensovergangen met Servië, waar uh, de regering in de hoofdstad Pristina niks over te zeggen heeft. Nou, om daar verandering in te brengen, willen de kosovo Albanese eerder deze week daar uh, speciale politieeenheden naartoe sturen. En dat leidde weer tot felle protesten van de Kosovo-Serviërs, van de Servische regering in Belgrado en ook van de internationale gemeenschap die een, in Kosovo een dikke vinger in de, in de pap heeft. Die was niet blij. Het resultaat was dat, uh, dat die politieeenheden werden teruggetrokken, maar dat ging kennelijk een aantal extremistische kosten voor Serviërs niet ver genoeg. En dus verschenen er gisteravond een stuk of honderd jongeren aan die grens en, en die hebben daar de boel in brand gestoken. Hmm. Je had het al over de internationale gemeenschap, David-Jan. Er um, is daar een internationale vredesmacht en die is er niet voor niks. Waarom heeft die niet ingegrepen? Nou, die hebben in de eerste instantie inderdaad niet ingegrepen. Er staan een aantal video's op het, op, op het internet waarop je kan zien dat, dat leden van KFOR, zo heet die internationale vredesmacht, ervan doorgingen toen die jongeren eraan kwamen. Uh, volgens KFOR is er zelfs op ze geschoten en er zijn ook uh, molotov cocktails gegooid. Vervolgens heeft, om zichzelf te verdedigen, KFOR teruggeschoten, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers bijgevallen. Later op de avond heeft de KFOR extra troepen gestuurd, de weg naar de grensovergang afgesloten en de controle over die grenspost weer overgenomen. En sindsdien lijkt de situatie weer stabiel. Nou, EU-buitenlandcoördinator we zeiden het al, Catherine Ashton heeft gezegd dat beide landen hun ruzie snel bij moeten leggen. Ja, kan dat nog? Want hoe is de verhouding tussen Servië en Kosovo op dit moment? Ja, die is, die is natuurlijk heel slecht. Die is eigenlijk nooit goed geweest. Maar deze incidenten hebben we er natuurlijk niet beter op gemaakt. Er was eerder dit jaar onder zware druk van de, van de Europese Unie een dialoog op gang gekomen tussen Pristina en Belgrado, waarin allerlei praktische zaken werden besproken. Nou, die dialoog die liep al niet lekker. De besprekingen waren tijdelijk opgeschort en ze zouden in september weer uh, worden, worden hervat. Maar ja, we hebben inmiddels Servië horen zeggen dat Pristina die dialoog doelbewust heeft geprobeerd op te blazen. Door die speciale politietroepen te sturen. En uh, de premier van Kosovo, Gachim Tachi, heeft gisteravond gisteren gezegd dat Belgrado achter de onrust van gisteravond zit. Mm. Dus ik denk dat die dialoog voorlopig van de baan is. Ja, en zou dat dan, want ja, dat is misschien het minst uh, erge scenario, dat ze niet meer met elkaar praten. Maar kan dat ook leiden tot een oorlog tussen Servië en Kosovo? Of gaat dat te ver? Ja, dat gaat te ver. Het lijkt me echt heel onwaarschijnlijk. Want daarvoor zou Servië troepen naar Kosovo moeten sturen. Die zijn er nu niet. En daarmee zouden ze ook direct een conflict met de, met de NAVO en de hele rest van de internationale gemeenschap riskeren. En daar zitten we in België dan helemaal niet op te wachten. En je ziet het ook wel in de felle reacties van, van Servische politici tegen het geweld van gisteravond. Uh, en ja, met de recente uitlevering van de twee laatste verdachten aan het Joegoslavië-tribunaal, we herinneren het ons nog wel, had Servië internationaal eindelijk wat krediet opgebouwd. En dit soort incidenten komen natuurlijk helemaal niet van pas. Nou, we houden samen met jou de vinger aan de pols daar. Dank je wel, David-Jan voor. Gaan we naar Noorwegen, tien over zeven. Daar wordt een onafhankelijke commissie ingesteld... en die moet antwoorden gaan vinden op alle vragen die er nog zijn... over de aanslagen en alles wat daarmee samenhangt. Noorse premier Jens Stoltenberg maakte dat gisteren bekend. Daar treed we weer enige om het de bevindingen van de commissie zijn belangrijk vanwege de lessen die eruit getrokken kunnen worden. Stoltenberg benadrukt dat het niet om een onderzoek gaat, want we hebben grote waardering voor het werk van de politie en van iedereen die zich bezighoudt met de zaak, al dus de premier. Stoltenberg stelt zich vierkant op achter de politie, die krijgt verwijten dat het te lang duurde voor de politieman op het eiland Oetja waren. Politiechef Cecil Hammer wijst op een persconferentie de kritiek van de hand. I don't think we had any chance to be there any faster than we made it. And as I said, it's a time for everything. The police directory has today informed that we will have an de of the total police action. Uh, later this year. Ik denk niet dat we er sneller bij hadden kunnen zijn, Aldus Hammer. Maar er is voor alles een tijd. De gehele politieoperatie zal op een later tijdstip worden geëvalueerd. Hammer zegt ook dat meteen na het eerste paniektelefoontje vanaf het eiland... passende actie is ondernomen. was we we we, we in Als er 600 mensen vanaf dezelfde plek bellen naar hun ouders die vervolgens allemaal de politie bellen, moet je prioriteiten stellen. Dan moet je niet aan de telefoon blijven hangen, maar in actie komen. En dat hebben we gedaan, al dus de politiechef. Bijdrage was dat over het laatste nieuws vanuit Noorwegen. Um, we zijn natuurlijk ook door Anders Breivik. Um, is dat manifest van 1500 pagina's naar uh, meer dan duizend mensen gestuurd? Um, wij spreken straks met één van hen, het Belgisch parlementslid Tanguy Vijs van het Vlaams Belang. Straks meer. Een luchtbrug dan naar de Somalische hoofdstad Mogadishu... moet verlichting brengen in de hongersnood die daar aan het ontstaan is. Het wereldvoedselprogramma van de VN is begonnen... om 10 ton voedsel naar Somalië te brengen. Duizenden mensen zijn inmiddels op de vlucht. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht voor de droogte, de honger en het geweld. Stijn van Kruisen is verslaggever voor de VAT. En net terug uit de hoorn van Afrika. Meneer van Kruijsen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was de situatie daar in Somalië? In Somalië uh, erg natuurlijk, want er zijn er uh, dagelijks 3000 die de grens overvluchten naar Ethiopië en naar uh, Kenia. En ik ben ook uh, even in Somalië geweest, niet lang, een, uh, enkele uren, laat ik maar zeggen. En uh, niet eens in het hongersgebied, maar daar was het ook al uh, erg. En dat was op, een, uh, op de weg eigenlijk van het uh, gebied waar de hongersnood heerst naar... Uh, het kamp in Dadaab, in Kenia, dat grootste vluchtelingenkamp ter wereld waar ze nu massaal naartoe stromen. Ja. En daar zag je ook in dat stadje Doblee waar ik was, zag je ook al groepjes vluchtelingen aankomen, aan de kant van de weg zitten, rusten, wat eten krijgen en dergelijke. Ja, in Somalië, u was daar dus maar heel eventjes, is het daar moeilijk? Werk is het gevaarlijk? Ja, dat is wel heel duidelijk uh, te merken van zodra je de grens oversteekt van Kenia naar Somalië en je komt in uh, de bewoonde wereld, zeg maar, dat je meteen in een heel ander land terechtgekomen bent waar iedereen werkelijk een wapen draagt, waar uh, ja, meer dan drie vierde van de bevolking die dan toch op straat rondloopt, militair is of een uh, militaire uh, pak draagt. Maar ook wie een burger heeft, heeft een uh, kalaschnikov vast. En, en de helft van, uh, had ik de indruk, de helft van die mannen, die was uh, gedrogeerd... Dronken zou je kunnen zeggen, maar ze zijn allemaal moslims, dus dat geloof ik niet. Dus gedrogeerd, denk ik. En je voelde dat die situatie echt licht ontvlambaar was. Dat uh, op het ene moment we heel welkom waren, maar dat dat op uh, vingerknips kon veranderen en dat we, ja, dat we de situatie zo kon ontploffen daar. Je voelt echt het is een land in oorlog, ja. want ook de huizen, uh, ziekenhuizen, uh, kantoorgebouwen, um, het is echt een, een stad helemaal aan flarden geschoten. Vier maanden geleden nog hebben ze daar gevochten met milities van Al-Shabaab. Het zijn eigenlijk officieel regeringssoldaten dus die gevochten hebben met en Al-Shabaab daar verjaagd hebben. En de sporen daarvan die kan je nog heel duidelijk zien. En ziet u ook dat um, Al-Shabaab heeft geprobeerd of probeert de hulpverlening te frustreren? Want dat is al een tijd gegaan. Ziet u daar de gevolgen van? Ja, je ziet het aan de uitgeputte mensen die uit uh, Al-Shabaab gebied komen en de uitgehongerde mensen je hoort het aan hun uh, verhalen. Wat vertellen ze? Wel, ze vertellen over details, uh, vertellen ze over dat ze niet naar muziek mochten luisteren en dat het heel streng is en niemand die uit Al-Shabaab gebied komt en uh, Kenia bereikt heeft ook maar één goed woord over die uh, milities van Al-Shabaab uh, aan mij verteld. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk logisch, want die worden helemaal uitgehongerd en die worden aan lot overgelaten, eigenlijk. Uh, ja, dat was wel duidelijk te merken. Mm, en, en daar wordt ook veel geweld bij gebruikt door Al-Shabaab? Ja, het gaat om handen aan kafkappen en zo, denk ik. Maar dat zijn nu verhalen waar we niet naar gevraagd hebben. Verhalen die we niet meteen, waar we niet meteen naar gevist hebben. Dus daar heb ik er niet veel van gehoord, moet ik zeggen. Het geweld lijkt daar erger dan de droogte. Maar hoe is het met de honger? Hoe, hoe ernstig leiden mensen daar honger? Wel je bedoel je in al-Shabaab gebied, want dat is natuurlijk moeilijk te zeggen voor ja. mij. Ik weet, ik, uh, nee. ik ben er niet geweest. Dus nee. wij, wij zien natuurlijk de mensen die, die over de grens hebben komen. kunnen vluchten. Ja. ja, die hebben kunnen vluchten en die, wel die situatie is zeer, zeer erg als je er zijn mensen die, die sterven onderweg. Er zijn um, uh, Somaliërs die de grens overgestoken hebben van Somalië naar Kenia, die dan nog 80 kilometer te gaan hebben voor ze het vluchtelingenkamp bereiken en die in die laatste 80 kilometer nog sterven. Wij zagen een groepje mensen die vertelden dat ze net uh, zes kinderen... Zes van hun kinderen hadden moeten achterlaten omdat ze te verzwakt waren en ze die niet meer konden meedragen. Uh, en die, uh, hadden, um, uh, die werden opgegeten door hyenas en dan hadden ze ook een baby bij. Dat zagen we op het laatste moment. kwam Er plots een baby naar boven. Die was uh, enkele weken oud, was geboren onderweg, maar zag er een heel slechte staat uit. En het was duidelijk dat die uh, vlucht het de kamp nooit meer zou halen. Stijn van verslag verslaggever voor VRT Hartelijk dank voor uw verhaal. Dus uiteindelijk de radioroute. Mark Robin Visser is vandaag in IJsselmuiden op, zich, uh, op zoek naar uh, het positieve dat komt uit de crisis. hoort u zo over een paar minuten. Verkeersinformatie kan er kort over zijn. Uh, er zijn geen files, dus u kunt doorrijden. Er is wel wat mist hier en daar in Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Dus uh, rij voorzichtig. Dit is het NOS Radio 1-Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Terwijl Griekenland en ook andere landen in de eurozone dieper wegzakken in de crisis, kijken ze in buurland Turkije met enig leedvermaak toe. De Turkse economie presteerde in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan waar ook ter wereld. Maar hoe lang nog? Dat is de vraag. Nu je ook daar steeds meer verontruste geluiden hoort over een aanstaande crisis. Nu ook op de oudste beurs van het land. Als je wil weten hoe het met de goudprijs gaat op de markt, dan moet je naar de grote bazaar, de overdekte bazaar van Istanbul gaan. Naar de Ayakova Borsa, zo heet het, de lopende beurs, waar de mannen net als de eeuwen geleden midden op straat staan te handelen. Allemaal met de telefoon aan het oor. En het nieuws van vandaag is natuurlijk net als het nieuws van gisteren, dat de goudprijs maar blijft stijgen. Hoe kan het zijn dan? Het is niet dat je hier in de een een de instabiliteit in de Verenigde Staten, de crisis in Griekenland, de crisis in heel Europa. Al die onzekerheid leidt er maar toe dat de goudprijs maar blijft stijgen. Maar is het nou zo dat Turkije, dat toch een buurland is van Griekenland, zomaar kan ontsnappen aan die wereldwijde crisis? Nou ja, we zijn ontsnapt aan de eerste crisis, dus zeg maar de crisis van 2007, 2008 en 2009. Daar is Turkije fantastisch doorheen gekomen, zo goed zelfs dat het het eerste kwartaal van dit jaar gezegd werd de snelst groeiende economie ter wereld te zijn. Maar nu in de afgelopen week is er ineens ook heel veel zorg dat ze de tweede crisis, de crisis die we nu zien in Griekenland, niet zo makkelijk gaan overleven. En die onrust, die lees je en hoor je nu ineens overal. Ja, de Turkse economie groeit nog heel erg snel. Maar uiteindelijk kan het niet zo door blijven gaan. Maar je hoeft niet alleen maar naar de aandelenbeurs te gaan... om te begrijpen dat Turkije de gevolgen voelt van de crisis. Hier wat verderop, op de grote bazaar. Het Eldorado voor iedereen. Die geïnteresseerd is in Turkse tapijten, in... Uh, Namaak, merkkleding, tassen, speelgoed. Ja, hier kunnen de handelaren daar ook over verhalen, hoor. Niet goed. Niet goed? Niet goed. Ik begrijp het niet. Niet kopen. don't buy. niet Ik denk crisis. Crisis? Europese probleem. Crisis. They don't pay money. geld. Maar in Turkije, there is in Turkije toch geen crisis, hoor ik altijd. In Turkije, er no geen crisis, die zeggen. Turkije... is not niet crisis, maar ik weet het niet. Misschien next time. keer. Yeah? De crisis gaat er? Het Ik denk twee, drie maanden later, de hier. Twee, drie maanden en dan zijn we er ook. Yunanistan is niet zo'n deal. Het is middel. Het is niet zoals in, in Griekenland. Misschien iets minder, maar wel een crisis. Maar nu staat de lira ontzettend zwak op het moment. Betekent dat dat u nou meer verkoopt? Omdat het allemaal wat goedkoper is geworden voor de buitenlandse toeristen. Not I don't understand. They don't buy. I don't us. Now is uh, maybe they need money. Now is is is uh, crisis they think uh, is problem. Yeah. Maybe next time. Everybody's be careful. Yes, be careful. Ik begrijp het ook niet. Uh, de lira staat heel erg zwak, je zou denken ze gaan allemaal wel al meer kopen hier op de bazaar. Maar ze doen het niet. Iedereen houdt het geld in de zak. En dan gaat het natuurlijk hier over het aankopen van typisch Turkse tapijten. Maar het is gewoon een voorbeeld van hoe het in de grote economie van Turkije op het moment ook gaat. De investeerders durven niet meer. De grote investeringen in het land lopen langzaam terug. De cijfers laten nogal zien dat de economie groeit. Maar men vreest dat de problemen van Griekenland onvermijdelijk ook hier gaan komen reportage vanuit Turkije hoorde u van onze correspondent Bram van Meulen. Het Openbaar Ministerie bekijkt de lijst van e-mailadressen... waar de Noorse moordenaar Anders Breivik zijn manifest... afgelopen vrijdag naartoe stuurde, vlak voor de aanslagen. Daar zou ook één Nederlander op staan. Een van de andere ruim duizend ontvangers van dat grote manifest... is het Belgisch parlementslid Tanguy Vais van het Vlaams Belang. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, welkom in de uitzending, meneer Vais. Um, wat was uw reactie toen u dat manifest zag? Want u heeft het uh, in, in, in, in de inbox gezien, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ik, ik was geschokt natuurlijk, omdat ik had nog nooit met betrokkenen contact gehad. of uh, met mensen die er soortgelijke ideeën op nahouden. Um, en ik was dus enorm verwonderd dat u dat na, naar mij stuurde. nog geen twee uur voordat de eerste oplossing in Oslo zich afspeelde. Dus. Um, ik word wel al overwonderd omdat ik, ik natuurlijk op die manier werd gelinkt aan, aan feiten, aan, aan daden waar, waar ik niet in de verste verte iets mee wou te maken hebben. Wat, wat zou de reden geweest kunnen zijn dat hij naar u heeft gestuurd? Goh, als ik achteraf Kijk naar het soort e-mailadressen en, en, en de mensen die daartussen staan. En ik, ik, ik, het zijn er een duizendtal, en ik, ik, de meeste ken ik. Ja, ik ken, ken ze bijna allemaal niet. Ik ken een aantal Belgen die daartussen staan, maar daar staan ook jongeren tussen die feiten. Niet, niet, niet echt te verantwoorden, zijn, zijn zelfs studenten. Dus maar is, is er een, een gemeenschappelijke ideolo ideologie? Of, nee, of wat, wat is het gemeenschappelijke wat er zit? Het, het, hij, hij schrijft. In zijn boek dat erbij zat, in zijn inleiding, dat hij dit opgestuurd had naar onder meer zijn 7000 Facebookvrienden en ook op hun beurt de, hun vrienden. Dus ik vermoed dat ik misschien via Facebook een, een vriend heb die dan op zijn beurt met hem was bevriend... Maar uh, ik heb in ieder geval nooit iets met zijn ideologie of met, met zijn gedachtegoed te maken gehad. Dus uh, ik sta daar zeker en ik denk net zoals de, de meeste andere mensen, uh, ten onrechte in, in zijn lijst al, als iemand die zou sympathiseren met zijn gedachtegoed hoor. Ja. Heeft u het gelezen meneer Fijs? Ja. Ik heb het diagonaal gelezen. Ik heb vooral gekeken omdat ik uh, uh, volkstegenwoordiger ben voor, voor het Vlaams Belang naar een aantal citaten over mijn partij die, die hij had overgenomen. Ja. Uh, en, en, en, die, die, citaten op zich kloppen, maar hij brengt die natuurlijk in een context, en hij maakt daar een aantal analyses, die totaal niet de, de mijne zijn, en zijn, zijn oplossingen, zijn conclusies, zijn, zijn, zijn totaal, zijn totaal, niet van deze wereld, oproepen tot geweld, heeft, heeft nooit, uh, het, het Vlaams ja. Belang gedaan, dus ik voel me er totaal niet mee verwant. Nee, dat is natuurlijk ook met de PVV gebeurd. Hè? Hij citeert ook Geert Wilders en ja. neemt ook stukken van de PVV over. Heeft hij gekopieerd? Hier is ja, een forse klopt, discussie ja. over ontstaan. Dat de PVV, dat Geert Wilders daar iets mee zou moeten doen. Hoe is dat in België? Voelt nou, u zich gedwongen ik, ik dat om dat te reageren? Ik dat die discussie aan de gang is. En ik heb al een aantal op de opiniestukken gelezen. De, de kogels kwamen van rechts. Men geeft dus zo wat de indruk dat door partijen als Vlaams Belang, maar ook de PVV Nederland, dat zij als het ware mee aan de basis liggen van hoe die man is kunnen ontaarden. Ik denk gewoon dat die man veel meer misbruik maakt van die ideeën, van de standpunten, van de problemen zoals die door ons worden aangekaart. Maar die man is gewoon geschift en daar kunnen wij als politici eenmaal niet aan doen, want we hebben nooit opgeroepen tot geweld. Hoeveel Nederlanders stonden er op de lijst? Wel, uh, ik heb altijd geen details bekendgemaakt over. over, over over de naam die er effectief op staan, van de privacy, omdat nog ik, en ik vermoed ook die andere mensen hebben niet voor gekozen, maar op basis van de e-mail extensies stond daar maar één .nl-adres tussen, maar natuurlijk, okay. dat kan ook Hotmail zijn, Gmail, ja. ook daar kunnen natuurlijk Nederlanders tussen zitten. Maar hè? u wilt verder uh, geen naam bekendmaken, wat heeft u met die e-mailadressen gedaan? Wel, ik, ik wil natuurlijk uh, naar de pers toe de, de privacy van die mensen beschermen, maar ik vind wel dat het gerecht en de politiediensten hun werk moeten doen, dus ik ben met uh, die, die e maillijst naar het gerecht gestapt. En ik heb uh, dus hen daarvan in beschikking gesteld... zodat ze minstens kunnen onderzoeken of dat er bijvoorbeeld in België... maar ook in de andere landen, of dat daar een link is... of dan er nog mensen rondlopen die met uh, gelijkaardige standpunt... en gelijkaardige plannen rondlopen. Want ik denk dat we daar zeker alles moeten uitsluiten... dat zich niet morgen nog ergens in Europa een dergelijk drama voordoet. Belgisch parlementslid. Dank u. dank u wel. Graag ja, gedaan. Goedemorgen. De LOS Radio-route.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 Ik loop even met Kees Vaal tussen, uh, tussen zijn tomaten door. Ja, dat hebben we eigenlijk al jaren. Uh, naast, naast de hoofdmoot komkommers hebben we altijd nog een gedeelte ja. met jaar rond. Laten we maar gauw naar de hoofdmoot gaan. Dat Ik is, ben tenslotte voor de komkommers gekomen. Ja, nou, het is allemaal mooi natuurlijk. Dus dat, uh, het is allemaal prachtig en ook enorm hier in IJsselmuiden. Hoeveel hectare komkommers hebben jullie? Wij hebben zelf uh, bijna 7 hectare komkommers. Uh. Laten we eens even kijken, waar ook... Kijk, hier beginnen ze al wat meer te groeien inderdaad. Twee weken staat het erin. Ja. Er komt dan een klein heb je een soort slurfje van, van een centimeter of tien. Ja, nu een potloodje noemen wij het. Een, po oh ja. een ja. potloodkommetje. Kom zijn die ook lekker trouwens? Die okay. kleintjes, uh, dit is nog net iets te klein. Een potloodje, dat gaan, moeten we niet eten nog. Het lekkerste is eigenlijk uh, ja, gewoon een uh, centimeter of twintig. Laten we eens even een lekkere twintig lekkere centimeter op zoek. Dan zullen we even naar die andere kast lopen, dan zijn ze wat groter. Nou hebben we de laatste tijd, de laatste maanden ontzettend veel over komkommers gehoord. Ja. Door komkommers kwamen we af en toe de oren uit. Ja, zo, uh, wat dat betreft uh, altijd het mooier geweest als het positief uh, ja. iets was geweest. Maar... Hoe gaat het nou met jullie? Ja, op zich maar goed. Kijk, uh, ja, zonder kleerscheuren kom je er nooit uit. Dat, uh, dat gaat niet. Wat voor kleerscheuren hebben jullie dan nu? Nou, gewoon een financiële stop uh, wat dat betreft... Uh, je loopt gewoon een aantal jaren achter nu weer. Uh, wat je normaal opgebouwd hebt, dat ben je dan kwijt. Kan je nou zeggen dat de EHEC-crisis voorbij is? Gelukkig worden er geen mensen meer ziek. Maar voor ons zelf, uh, financieel, is die nog niet voorbij. Dat, uh, nee. De marktsituatie is nog steeds onder peil bij voorgaande jaren. Zeg maar. dus, en dat betekent toch, Duitsland is onze grootste afzetmarkt. Dat, die, die neemt nog steeds 20 tot 30 procent minder af als voorgaande jaren. Nou, het positieve is in ieder geval dat jullie het gered hebben. Althans, tot nu toe gaat het met jullie goed, ondanks uh, de crisis? Ja, dat, uh, ja kijk, goed is een relatief begrip, maar ja. vooruit, uh, we, we komen er wel doorheen. Er we ja. zijn ook bedrijven omgevallen, onlangs nog een buurman uh, van jullie. Ja, helaas wel. Dat, uh, dat heeft daar direct mee te maken? Dat heeft, kijk, de voorgaande jaren waren al niet de meest makkelijke jaren in de tuinbouw. En dit bovenop is misschien de druppel geweest daar. Ik kijk even omhoog door het uh, transparante dak van de kas. En ik zie, ja, nou, ik moet goed zoeken waar de zon is, want er ligt nogal een wolkenpakket uh, onder. En dan voel ik even hier, want er lopen hier allemaal verwarmingsbuizen door het... Uh, dan voel ik even aan de verwarmingsbuis. En die is uh, warm. Die is nog steeds uh, iets warm. ja. De verwarming staat gewoon aan. Ja, dat, uh, dat komt... En dat is natuurlijk ook een heel belangrijke factor bij jullie, de, de stookkosten, hè? Energie is uh, rond een derde van de kostprijs, uh, zo'n beetje. Dus die, dat blijft erin gaan. Nou ben ik hier natuurlijk niet alleen maar voor de komkommers gekomen... maar ook uh, vanwege de nieuwe techniek die uh, de familie Vaal hier aan het toepassen is. Want zij gaan, tot nu toe stoken jullie nog uh, gas, hè? Aardgas? Ja, dat klopt. We stoken momenteel aardgas. Dat is uh, Voor alleen warmte is dat rond de 3 miljoen kuub gas op jaarbasis. Maar er gaat hier iets veranderen. Ja, er gaat hier He? iets veranderen, ja. Gaan de komkommers daardoor ook veranderen? Ze worden mooi en duurzaam geteeld. Dat is de verandering. Ze worden nog mooier en nog duurzamer. Straks ja. meer daarover. Ja. Goed uit IJsselmuiden. Hoe komen mensen uit de crisis en hoe weten ze het ten goede te keren? Straks na acht uur deel 2 van de Radioroute in Overijssel... bij de komkommerkwekers met Mark Robin Visser.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 De EU roept Kosovo en Servië op om oplossingen te zoeken. En nog vijf dagen voor het schuldenplafond in de VS is bereikt. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Europese Unie maakt zich zorgen over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen... snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs, die in Kosovo wonen... zijn bij twee grensovergangen geraakt met Kosovaarse agenten. Eer gisteren kwam een agent om het leven... en gisteren werd een grenspost in brand gestoken. En er is ook geschoten op vredestroepen van de NAVO. Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens. De Servische bewoners daar accepteren dat niet. En president Tadic van Servië heeft opgeroepen tot kanten. Volgens hem is het gewelddadige optreden van de etnische Serviërs niet in het belang van zijn land. Kosovo riep in 2008 de onafhankelijkheid uit, maar het land is door Servië nooit erkend. Bij een brand in een verpleeg- en verzorgingshuis in het Brabantse Valkenswaard... is een patiënt op zijn kamer om het leven gekomen. De Identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Vanwege de rookschade worden de bewoners van uh, een aantal kamers... de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. De brandweer vanmorgen vroeg. Deze bewoners worden op een andere plek in het gebouw opgevangen, in ieder geval vannacht... En we hebben geconstateerd dat ze de eerste dagen waarschijnlijk niet terug kunnen naar die kamers. Dus er wordt een plan gemaakt om te kijken hoe we de opvang elders kunnen regelen morgen. Maar naar alle waarschijnlijkheid kan het in het eigen complex opgevangen worden. En de oorzaak van de brand in het verpleeghuis in Valkenswaard is niet bekend. Er waren gisteravond in Londen festiviteiten om het aftellen naar de Olympische Spelen te vieren. Over precies een jaar wordt in Engeland dat enorme sportevenement gehouden. En op Trafalgar Square werden gisteren de ontwerpen getoond van de medailles. Premier Cameron was er ook die beloofde dat de spelen in Londen de beste ooit zullen worden. En ook benadrukte Cameron dat alles volgens schema loopt. With the year to go, it's on time, it's on budget. The great stadium is finished. The aquatic center is finished. The velodrome is finished. And I believe this can be a great advertisement for our country. Londen heeft al eerder kunnen oefenen, want de spelen zijn al twee keer eerder in Londen gehouden. Nog vijf dagen, en dan bereikt de VS zijn schuldenlimiet. Tenminste als er voor die tijd geen overeenkomst is, over een oplossing voor de schuldencrisis in het land. En dat realiseert het Witte Huis zich ook, zegt een woordvoerder van Obama. Al hoeven we niet bang te zijn, zegt hij dat de hele boel op 2 augustus om middernacht in een pompoen verandert, zoals bij Assenpoester. We need to come together now. We have... Uh, only it is only a matter of days before uh, the august second deadline. And while at midnight on august second, we don't all turn into pumpkins. We do, as a country, lose our borrowing authority for the first time in our history. De meest recente bezuinigingsplannen van de Republikein John Boehner vallen nog steeds slecht bij de Democraten. En de leider van de Democraten in de Senaat, Harry Reid, roept zijn partijgenoten dan ook op om tegen Boehners voorstel te stemmen. Anyone ever think that we'll be left only with a bener plan? It is not a solution and it will not pass. Every Democratic senator will vote against it. I don't know how many more times we need to say that, but it's true. Zelfs bij de Republikeinen is nog niet iedereen overtuigd van beners plannen. In een speech probeerde Bener zelf de twijfelaars op één lijn te krijgen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën dat maakt binnenkort bekend wat het gaat doen als de staatsschuld dinsdag het wettelijk plafond heeft bereikt.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 Heel plaatselijk valt er ook een beetje regen. De mist lost vanochtend snel op. Er ontstaan steeds meer stapelwolken en vanmiddag volgen er enkele buien. Sommige buien kunnen pittig uitvallen en daarbij is ook kans op onweer. Alleen in het noorden van het land valt de buiigheid mee en is de onweerskans een stuk lager. Vanmiddag draait de wind langzaam naar het noorden tot noordoosten en wordt zwak tot matig van kracht. Daarbij stijgt de temperatuur naar 20 graden langs de kust. En tijdens zonnige momenten kan het in het zuidoosten van het land 24 graden worden. Vanavond verdwijnen de buien langzaam. Morgen is er een mix van stapelwolken en af en toe wat zon. Heel lokaal kan er een bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt wat frisser dan vandaag, met maxima tussen 19 en 23 graden. Het is sale bij Swiss Sense. Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare bokspring, inclusief topdekmatras. Nu met 900 euro voordeel voor slechts 1820 euro.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 Maak nu je vlucht, vakantie of bedrijf klimaatneutraal op fairclimatefund.nl. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of Twitter... voor al uw vragen en opmerkingen naar NOS Radio 1. Een oproepkracht met een contract voor minder dan 15 uur... moet voor elke keer dat hij werkt, al is het maar een kwartier... minimaal voor drie uur uitbetaald krijgen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. Volgens het gerechtshof is de regeling een compensatie voor de onzekerheid waarin een oproepkracht verkeert. We gaan erover praten met Jan-Willem Kompaaie van FNV Bondgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt mij slecht nieuws voor de werkgevers. En de vraag is of uh, werkgevers dan niet veel zuiniger om zullen gaan met oproepkrachten. Wat denkt u? Ja, slecht nieuws, slecht nieuws. Eh, overigens, in de eerste plaats het is het een wet die al sinds uh, 1997 geldt bij gevers, uh, zouden daar bekend moeten zijn. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Dat geldt ook voor werkgevers. Ik wil toch wel benadrukken dat het heel goed nieuws is voor werknemers. We moeten overigens wel in de gaten houden. Het gaat om mensen met een contract van minder dan 15 uur in de week. Mm -hmm. En ze moeten niet vast ingeroosterd zijn. Dus het moet echt om oproepkrachten zijn die invallen voor uh, spits en, en uh, ziekte. Ja, uh, precies. Zeg maar. maar toch nog even mijn vraag. Want uh, ik kan me voorstellen dat werkgevers nu denken... nou, dan neem ik dus geen oproepkrachten meer aan. Ja, maar dat is juist goed nieuws. Uh, ze, en ze kunnen nog beter gaan denken... we nemen wel oproepkrachten aan, maar we gaan ze inroosteren. Maar dat is eigenlijk het effect hiervan. Uh, het hof in Leeuwarden heeft uh, overigens hier echt jurisprudentie uh, meegemaakt. Hè? De, er, er was helemaal geen rechtspraak, uh, uitspraak zeg maar, over dit uh, onderwerp. En wat hier nou gebeurd is, is uh, bescherming van de werknemer. Ook als hij maar een uur hoeft op te draven voor het een of ander. En dat kan in elke sector zijn, niet specifiek de taxisector, dat hier de uitspraak is. Maar ook al draaft hij maar een uur op, hij moet dan in elk geval voor drie uur betaald worden ja, daardoor krijg je een situatie dat werkgevers deze mensen voortaan gewoon netjes gaan inroosteren. En dat is precies de bedoeling. Maar meneer Copay, is dat nou net niet de kracht van de oproepkracht... dat die bij onverwachte situaties wordt opgeroepen? Dan kun je hem natuurlijk niet inroosteren. Dat zou je kunnen zeggen aan de ene kant. Maar je kunt ook zeggen, de wetgever heeft hier uitbuiting willen voorkomen. Even, want u moet zich even realiseren, wat is nou de normale situatie? Normaal wordt u, ik, als werknemer worden wij ingeroosterd... En als wij uh, eventjes niks te doen hebben, worden wij gewoon doorbetaald. En dat is dan vervolgens gewoon werkgeversrisico. Dat wordt ook verwerkt in de prijs van producten. Mm. Nou hebben we de oproepkracht. Die staat onderaan de ladder in het bedrijf. Die kan alleen opdraven als, er echt, uh, als die echt nodig is. Hè? Als, de, als, als het anders niet, uh, uh, het, werk, het werk niet uh, uh, verwerkt kan worden, zal ik maar zeggen. Uh, ja, en daarvoor heeft de wetgever nou gewoon een mooie bescherming. Uh, je zou, zou kunnen zeggen een soort anti-uitbuitingsbeginsel. Uh, Welke consequenties heeft deze uitspraak voor de werkgevers? Hoe ziet u dat? Nou, twee, twee uitspraken. Wij verwachten dat werknemers nu uh, met claims gaan komen. En ze kunnen het arresten overigens vinden via onze website, uh, fvbondgenoten.nl. Mm -hmm. uh, met dat arrest in de hand kunnen werknemers naar de werkgever gaan en zeggen van... Uh, betaalt u mij maar netjes uit. En we moeten ons wel even realiseren. In de Nederlandse rechtspraak kun je tot vijf jaar teruggaan. Okay. Dus wij verwachten aan de één kant... ...veel claims. En dat kan al gauw... ...om een paar duizend euro per werknemer... ...per jaar gaan. Dat is de ene kant. De andere kant is... ...wat wij verwachten is dat op basis van... ...der situatie dat werkgevers zeggen... ...ja, amula... ...dat gaat we wel erg veel geld kosten... ...ik ga gewoon de mensen... ...netjes inroosteren. En dan... ...dan zit er maar een beetje leegloop... ...tussen twee oproepen in. Dat is altijd nog beter dat dat ik iemand voor twee oproepen voor zes uur moet gaan belonen. Ja. Dan kan ik bijvoorbeeld beter zeggen... ik ga iemand uh, voor vier uur inrouwsten... waar net ook die piek weggevangen wordt. Nou, we hebben de werkgevers ook geprobeerd in de uitzending te krijgen... maar dat is niet gelukt. MKB, MKB Nederland was niet bereikbaar voor hun reactie op deze uitspraak. U wel, dank u wel. Jan-Willem Kompaaier van FNV-Bondgenoten. Graag gedaan. Bij een brand in een verpleeg- en verzorgingshuis in Valkenswaard... is een patiënt om het leven gekomen op zijn kamer. Brand brak uit op de derde verdieping van het complex. Ben van Otterdijk van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De eerste twee eenheden die ter plaatse kwamen... constateerden dat op de derde verdieping inderdaad rookontwikkeling was. Daar hebben ze meteen een grote brand op gemaakt... omdat je dan ook weet dat je een aantal kamers moet gaan ontruimen. Er is ook meteen tot ontruiming overgegaan. En op een van de kamers is ontdekt dat er inderdaad een brand was. Brandje was. Maar door de heftige rookontwikkeling zeg maar, zijn er toch alle kamers ontruimd. Er is één persoon overleden. Hè? Wat kunt u daarvan vertellen? Nou, de oorzaak van de brand uh, is niet bekend op dit moment. De politie gaat daar onderzoek naar doen. Maar uh, deze man heeft waarschijnlijk uh, door de brand in ieder geval zoveel uh, rook binnengekregen zeg maar, dat hij uiteindelijk overleden is. Nu uh, moesten er natuurlijk mensen worden geëvacueerd. Hoe ging dat? Nou, dat is heel super verlopen. Eh, personeel is heel snel opgeschaald aan deze kant... met eigen bedrijfshulpverlening en verpleegkundigen die hier aanwezig zijn. En de brandweer had uiteindelijk ook heel veel handjes eh, bij. En de brandweer heeft de mensen uit de rookzones gehaald... en het personeel is er vervolgens overgenomen. Kunnen mensen terug naar hun kamer straks... Nee, de mensen kunnen niet terug naar hun kamer. We hebben een aantal metingen verricht. En we zijn ook met de stichting Salvage aan het kijken geweest... Van, kunnen we heel snel wat schoonmaken zodat de mensen vlug terug kunnen. Dat blijkt niet het geval. Dus voor 34 kamers hebben we nu bekeken... is de situatie voor directe terugkeer niet mogelijk. Ben van Otterdijk van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost... en Alice van der Plas van Omroep Brabant sprak met hem. Bewoners wonen de komende dagen elders in het gebouw ondergebracht. Vandaag hoogleraar, eh, crisisbestrijding, Ilko Dijkstra te gast. Met hem praten we over die KPN-storing gisteren in Rotterdam. Verkeersinformatie. Geen files, u kunt doorrijden, wel mist. Dus uh, wees voorzichtig. Flevoland, Utrecht en Noord-Holland heeft er last van. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En dan ADO Den Haag. Dat gaat verder in Europa. Vanavond om half acht speelt ADO op Cyprus, de derde voorronde in de Europa League... Omonia nicosia heet de tegenstander. En op Cyprus is het, in tegenstelling tot in Nederland, erg heet. Zo'n 40 graden. Dat is nadelig voor ADO, zegt trainer Maurice Stijn. Uh, wij zijn dat niet gewend. Uh, net ook in de persconferentie gezegd: van, uh, ja, als je in Nederland met, met 30 graden weggaat, dan, dan zijn de jongens ook gewend om in de warmte te trainen. Nou, dat is de laatste week ook niet in Nederland. Dus we zijn het ook niet gewend. Dus het verschil met Nederland regenachtig op dit moment en, en uh, misschien een graad of 18 naar hier bijna 40 is, is, natuurlijk heel groot. Maar ik moet zeggen: nu in dat stadion dan, uh, staat er toch een windje, dan, uh, dan, dan, dan valt er me nog alles mee. Jim van der Del van RTV West is met Adel in uh, Nicosia. Jim, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe is het met de temperaturen daar? Ja, het is nu nog redelijk uit te houden omdat de zon nog niet vol op ons balkon staat. Maar uh, zodra het een uur of twaalf is, uh, ja, zorgen wij dat we eigenlijk in de schaduw zitten. Of binnen in onze hotelkamer uh, met uh, onze montagechat voor ons en dan de airco aan. Want het is eigenlijk uh, niet uit te houden. Nee, dat lijkt me lastig voor de spelers. Hoe schat jij dat in? Ja, de spelers die uh, vinden dat zelf ook lastig hebben gisteren toevallig anderhalf uur vrijgekregen van de trainer. Toen mochten ze even zwemmen in het zwembad. Maar voor de rest is het advies zoveel mogelijk uit de zon blijven en je rust proberen te pakken. En daarom zijn ze ook een dag eerder afgereisd naar Cyprus. Ze zijn op dinsdag aangekomen waar ze normaal gesproken pas op woensdag afreizen naar het land waar ze spelen. Puur vanwege het acclimatiseren. Ja, veel spelers die hoor je dan de eerste dag erover klagen. Maar daarna zeggen ze ook van ja, je moet het naast je neerleggen. Je moet je gaan focussen op die wedstrijd. Ja. De eerste wedstrijden in de Europa League gingen goed. Hè? Uit hun thuis tegen Tauras uit Litouwen won ADO. Uh, hoe is het met de club? Ja, de club uh, weet ondertussen weer wat Europees voetbal is. Het is natuurlijk uh, jaren geleden en uh, ja, de eerste ronde speelden ze tegen een relatief onbekende ploeg. Het ging overigens niet uh, rooskleurig. De ploeg uh, won uit met 3-2, won thuis met 2-0. Maar het was uh, niet Magetjes. echt groot wat, nee. uh, wat ze neerzetten qua spel. Ja, en hier is de voetbaltegenstander van, van vandaag ja, wat groter. Het is ook een wat groter voetballand. Dus ze gaan een ronde verder en ook een niveau hoger eigenlijk qua, qua tegenstander. En wat weet jij van Nicosia? Ja, eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik heb gisteren wat lokale mensen hier aangesproken. Het schijnt de grootste club van het eiland te zijn. Met de grootste aanhang. En je hebt dan nog een ploeg in de stad. De een is politiek links, de ander is politiek rechts. Nou, het gaat hier om Ammonia, Nicosia. Dat is politiek links. We zijn gisteren in het stadion geweest en daar hoor je de eerste rumors van de, van de supporters dat de vijf grootste spelers niet betaald zouden zijn. Die zouden dan vanavond ook niet meedoen, zegt oh. ADO-Danaag. Nou, oh, dat is dan weer in het voordeel van uh, ADO, zullen we maar zeggen. Ja, dat zou dan weer in het voordeel van ADO-Danaag zijn. En uh, ADO-Danaag heeft zelf een nagenoeg fitte selectie. Dus het is uh, afwachten wat het vanavond uh, teweeg brengt. Ja, en dan is het ook nog afwachten of het te, te zien uh, zal zijn hè, op televisie. Wat is er aan de hand? Of, zou zijn? Nee, of het te zien zal zijn op televisie. Ja, er zijn hier wat, uh, wat, wat, wat, wat geruchten ook weer. Dat de ploeg de vraagt tien keer zoveel televisiegeld dan gebruikelijk. En dat zou weer te maken hebben ook met ja, de financiële tekortkoming van de club. Het gaat om een bedrag van 100.000 euro, wat de club vraagt om de beelden uit te zenden in Nederland. En degene die het wil doen, ja, die wil niet meer dan 10.000 euro betalen. Dus ja, er is nog wat gesteggel daarin. Ja. En voor ons is het nog steeds niet duidelijk of het wel of niet gaat gebeuren. Gisteravond was het zo dat het nog niet zou gaan gebeuren. Dus dan geen aantal maakt vanavond op tv. Ja. Jim van der Deel, hartelijk dank van RTV West. En als er geen benzine is, moet je op de fiets. <lacht> Dag. Dan nemen we een keer weerzien. Ja, is goed. <lacht> het is uh, 13 minuten voor 8: Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan praten over Rotterdam. Grote problemen gisteren daar. Door een storing bij KPN u heeft het waarschijnlijk allemaal wel gevolgd. Een kastje dat verbindingen moet onderhouden viel uit. Nou, binnen het kastje functioneren twee backup systemen. Daar hebben ze voor gezorgd. Maar ja, als dat kastje zelf uitvalt, door bijvoorbeeld brand of waterschade... of door een reparatie bijvoorbeeld, is het gedaan met de verbindingen. We praten erover met de hoogleraar crisisbestrijding Ilko Dijkstra. Dijkstra, welkom in de uitzending en in de studio. Goedemorgen. Ja, leuk om eens een keer hier te zijn in plaats van Den Haag. Kijk, nou, wat vinden wij ook prettig. Bent, bent u verrast door de gevolgen van het falen van één enkel systeem? Is het zo kwetsbaar? Uh, ik ben niet verrast. Ik ben niet verrast dat het gebeurde. En ik ben ook niet verrast door de gevolgen. Ik vind eigenlijk dat dit... Uh, nog enorm meeviel. Het had veel erger gekund. Want het is niet op orde dus, dat, dat communicatiesysteem? Um, ja, niet op orde. Kijk, we hebben met z'n allen uh, niet gedefinieerd wat we nou eigenlijk willen. De vraag hoe goed is goed genoeg... Uh, wordt niet gesteld, laat staan beantwoord. En slechts als we dat met z'n allen bepaald hebben... dan zijn mensen ook aan te spreken op het wel of niet behalen... van een bepaald resultaat. Maar valt dat uh, vast te stellen? Wat is goed, het is natuurlijk nooit goed genoeg. Want het zal nooit 100% zeker zijn. Nee, 100% niet. Maar je kunt natuurlijk wel in je, in je contract, in je overeenkomsten... als overheid die zo'n kritieke functie wil doen laten bestaan... kun je opnemen dat een bepaalde provider uh, moet voldoen... noem maar eens wat, aan uh, in 99% van de gevallen... moet als er sprake is van uitval binnen twee minuten... een backup systeem functioneren. Punt. Ja, maar in dit geval, uh, want hoe ver moet je dan gaan? Er zat een... Backup systeem in het kastje en dan gaat dat kastje stuk. Dat is wat Marcel ook bedoelt. Je kunt niet alles voorzien. Of juist wel, zegt u dat in feite. Nou ja, kijk, we hebben het hier over wat ze noemen een, een kritieke functie, een, een critical function. En die wil je dus wel 100%. Net zoals het menselijk lichaam heeft, heeft altijd zuurstof nodig. Dat moet je gewoon Eigenlijk altijd belangrijk, hebben. Ja. En er zijn bepaalde vitale systemen, kritische, kritieke systemen, ook communicatie voor hulpverleningsdiensten, die moet gewoon. Bijna zeg maar, 100% aanwezig zijn. En daar kun je dus wel voor plannen. Ja. En legt u dan de verantwoordelijkheid bij de overheid? Want u zegt van die moet uiteindelijk de eisen stellen, die is eindverantwoordelijk? kijk, uh, als je kijkt naar het totale systeem van die kritieke of die kritische infrastructuur, dus transport, communicatie, water, voedsel, energie. Uh, dan wordt algemeen gehouden de, dat de overheid verantwoordelijk is... voor het houden van al die functies die je dagelijks nodig hebt als maatschappij. Maar de realiteit is dat 95% van al die functies... zijn owned en operated door het bedrijfsleven. Ja. Dus het gaat hier om publiek-private samenwerking niet als luxe, maar als noodzaak. Even naar dat moment van gisteren. Want wij, uh, het gebeurde zo'n beetje tijdens onze uitzending. Nou ja, de, de storing was al eerder, maar de gevolgen daarvan uh, waren te horen, in ieder geval bij ons. Uh, ja. Wij dachten op een gegeven moment: er moet nu niet een grote ramp gebeuren. Zoals bijvoorbeeld Moerdijk of iets in het Botlekgebied. Dacht u dat ook gisteren? Uh, ja, dit, dat zeg ik. Het had veel erger gekund. Ik bedoel, het, het de backup systeem van het backup systeem van het backup systeem. We hebben hier te maken met één kastje en met één provider. En... Daar hoef je geen expert voor te zijn. Dus het is eigenlijk wel een stukje gezond verstand. Welk scenario um, had zich kunnen ontvouwen gisteren? Um, u... Nou ja, kijk, ik praat vooral vanuit de internationale optiek. Denkt u nogmaals terug naar Fukushima bijvoorbeeld. Uh, wat daar gebeurde. Dus daar, daar faalde de backup van de backup. Dus als je, het is goed om een plan A te hebben. Maar dan moet je ook plan B hebben. En plan C. Ja. En plan D. En dan moet je je afvragen of je met een single provider, KPN, of je daarmee wel goed bediend bent. Want het is hetzelfde verhaal als uh, u heeft vijf of zeiljachten in één jachthaven, die krijgt u niet verzekerd... want ze liggen in één jachthaven. Hmm. Maar als u die jachten over verschillende jachthavens gaat verdelen... dan staan de verzekersmaatschappijen bij u op de deur te kloppen... om maar, u nog iets te verkopen. Ik bedoel eigenlijk meer concreet. Wij spraken natuurlijk uh, de hulpverleners, bijvoorbeeld. Uh, de veiligheidsregio Rotterdam. En die gaven aan, maar er kan nog wel gecommuniceerd worden. Uh, er kan nog wel gecommuniceerd worden, maar dat is op basis van improvisatie... en niet op basis van wat er van tevoren uh, bedacht is. En dat moet klaar liggen, zegt u. En dat moet klaar liggen, ja, precies. En, en dan pleit u voor uh, een contract te sluiten... niet met één provider, zoals nu is gebeurd. Nu uh, leggen ze dat in handen van KPN. U zegt, schakel dan ook Vodafone in, Tele 2, wie ja, dan ook. Ja, kijk, als je het hebt over kritieke infrastructuur... heb je het ook over Europa. Dus heel veel van dit soort systemen... zoals transport en communicatie en noem maar op... dat is ook al geen Nederlands probleem meer. Dus die moet het ook in de, de context van Brussel uh, neer gaan leggen. Maar absoluut, ik zou... Uh, single provider. Nee, nee, pak er dan meer. Want als er dan één uitvalt, zoals heb Kp, je dan, dan, heb je, dan heb je plan B en plan C en plan D. En je kunt ook plannen voor als alles nou misgaat... Ja. dus als alles wegvalt, wat ga je dan doen? Hè? Mm -hmm. En dan kom je dus terug op die hele oude wetse zoals runners of portofoons. Zelfs tot... daaraan moeten ze denken? Ik, ja. ik denk dat je... Nou, bijvoorbeeld Japan heeft ons geleerd... dat je met het onmogelijke rekening moet houden... en niet alleen maar met het mogelijke. Ja. Maar dat gaat natuurlijk ook steeds duurder worden. Hè? Want als je een back-up systeem... Uh, het ministerie heeft daar inmiddels ook al wel op gereageerd. Want die vraag is natuurlijk ook gekomen uit Rotterdam. Vandaag in de AD natuurlijk ook een groot verhaal Rotterdamse krant. Alarmnummer uit de lucht te gek voor woorden, heeft van Heems gezegd, Partij van de Arbeid. Zegt, gaat ja, dit, ja. Het ministerie heeft gereageerd. Dat kost tegen een miljard als je een backup systeem hebt. Ja, nou, de, de internationale ervaring leert dat, dat niet zo is. Als jij als overheid uh, met de partners uh, aan tafel gaat zitten en zegt oké, okay, hoe goed is goed genoeg. Mm -hmm. En we willen dit, dit zo hebben. Nou, in de publiek-private samenwerking, uh, uh, zegt u het maar dan zou je voor hetzelfde bedrag... want het is natuurlijk in het openbaar belang... het is een kritieke functie die iedereen wil. Ja. Valt uh, in dat opzicht KPN iets te verwijten, vindt u? Um, nou, KPN... Want zij zijn verantwoordelijk he, voor dat systeem. Nou ja, goed, dat hangt dus van het contract. Als in het contract staat, he, dus echt gespecificeerd wat ik niet verwacht... hoe goed is goed genoeg, bijvoorbeeld ja. dat ze binnen twee minuten... in 39% van de gevallen moeten ze overschakelen naar een ander systeem... om te waarborgen dat die functie blijft bestaan... Uh, dan, uh, uh, als dat erin staat en ze voldoen eraan, dan krijgen ze een beloning. En voldoen ze er niet aan, dan krijgen ze een boete. Zo werkt dat internationaal met performancecontracten. En die moeten we, denk ik, die kant moeten we op. Ja. Vindt u nog dat er verschil in regio moet zijn, of kan zijn... omdat het ging natuurlijk nu om het westelijk havengebied hè, Rotterdam... een kwetsbare sector. Zou er dan een ander regime moeten heersen dan bijvoorbeeld uh, rond Emmen in Drenthe? Um, als je kijkt naar het stelsel van kritieke voorzieningen... water, voedsel, transport, communicatie, energie... dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit voor de mensen waar je bent. Ja. Voor het belang van de economie... Is natuurlijk het Rotterdam-Rijnmondgebied uh, enorm belangrijk? Het draagt een heel hoog percentage bijna aan het bruto nationaal product van Nederland. En het is kwetsbaar natuurlijk, daar zit natuurlijk de petrochemische industrie. Uh, ja, het is een uh, beetje de paradox. Hè. We hebben die, die, die, uh, die technologisering, die geweldige ontwikkeling wereldwijd van die kritieke infrastructuur, heeft ons heel veel voordelen gebracht. Maar daarbij is ook een grote kwetsbaarheid en onderlinge afhankelijkheid. Want waar we het nog niet over hadden, is dat als energie uh, onderuit gaat of IT gaat onderuit, gaat alles onderuit. Dan krijg je ja. een domino-effect. En voor je het weet, liggen alle 18 sectoren van de vitale infrastructuur uit. Nou, dan heb je pas werkelijk een probleem. Ja, dan heb je een backup nodig. E Kudriesta, hartelijk dank voor je uitleg en uw komst naar de studio. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Dan gaan we weer eens naar het nieuws uit Noorland. De Noorse Omroep NRK heeft contact gezocht met de priester van de gevangenis... waar anders Breivik verblijft. Breivik zit in een volledige beperking. De enige persoon met wie je contact mag hebben is die priester. De NRK wil van deze Kato Christiansen weten wat hij daarvan vindt. Nou, moeilijk, zegt hij, want Breivik is bijna de personificatie van het kwaad... Toch zal, hem de zielzorg, eh, zal hij hem de zielzorg niet weigeren, mogen ik daarom vragen. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Een nieuws staat er ook in de krant. De Nederlandse vrouwen bevallen steeds vaker in het ziekenhuis, meldt de Telegraaf. En daarom moeten een aantal ziekenhuizen nieuwe kraamkamers gaan inrichten. In Nederland is thuisbevallen van oudsher populair, maar het wordt wel steeds minder populair. Komt onder andere door de publiciteit over hoge babysterfte bij thuisbevallen. Vorig jaar kwam driekwart van de nieuwgeboren kinderen in een ziekenhuis ter wereld. De Volkskrant schrijft over een religieuze instelling voor opvang stichting De Vrijheid in Wemeldingen. De directeur van die stichting zou achter de rug van de verslaafde... om jaarlijks honderdduizenden euro's uit pgb's incasseren... voor zorg die nooit is verleend. Maar volgens de directeur hebben zijn cliënten vaak geen idee... wat zorg eigenlijk kost. Het zorgkantoor in Goes onderzoekt momenteel de werkwijze van De Vrijheid. Het regime van Gaddafi is boos op Groot-Brittannië, meldt de BBC. Gisteren verklaarde de Britse regering dat ze voortaan alleen... de Nationale Overgangsraad, onder leiding van de Libische opstandelingen... erkent als wettelijk vertegenwoordiger van Libië. Frankrijk en de Verenigde Staten gingen Groot-Brittannië daarin voor. Maar het regime Gaddafi is het daar niet mee eens... en wil de Britse beslissing desnoods in de rechtszaal gaan aanvechten. Een eigen wierbericht voor de Waddeneilanden. Dat wil Hans van der Poel, hoteleigenaar op Schiermonnikoog. Aan het Dagblad van het Noorden legt hij uit waarom... Namelijk omdat het vaak beter weer is op de Wadden. Wolken waaien er sneller over en het regent er veel minder. Uit de landelijke weerberichten valt dat vaak niet op te maken. Als de waddeneilanden een eigen weerbericht zouden hebben... zouden er ook meer toeristen naar de eilanden toekomen, denkt Van der Poel. Wij, eh, vroege vogels van het Radio 1 Journaal, horen hem nog wel eens... als wij vroeg opstaan, kwart voor vier, ja. de haan die de nieuwe dag te geboet kukelt. Ja, ook Lara? Mm -hmm, ja? Mm -hmm. In de tuin, ja. Oh, wat goed, goed. Ik niet. <laughs> maar in Den Helder is binnenkort afgelopen, schrijft de Telegraaf. Het gemeentebestuur heeft namelijk een hanenverbod afgekondigd... voor de bebouwde kop. Uit geluidsonderzoek is gebleken dat de hanen van Den Helder... namelijk zo'n 20 decibel te veel aan geluid produceren. En daar houden de heldenaren niet van. Gelukkig komt er niemand van ons uit Den Helder. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur gaan wij het hebben over de honger in de hoorn van Afrika. Onze correspondent, Afrika-correspondent Koert heeft bezocht het volk de Borana in het stadje Garbatula op de Savanne. En dat is een indrukwekkende reportage. Blijft u luisteren. vanuit De Kroon in Amsterdam. Hoe kijkt Triodosbankier bankier Matthijs Bierman aan tegen de crisis? Waarom de mens een muzikaal dier is? Gastrecescent Peter Buwalda, Sport met Frits Barend en het journalistenpad. U bent welkom in De Kroon aan het Rembrandt Lijn in Amsterdam... van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Macro Mega Mania. Verse kabeljauw. Per kilo nu 6,50 euro. Dit is Radio 1.